Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft kort voor een gevechtspauze in de Gazastrook 18 Palestijnen en van één familie gedood. Veel anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten zat de familie sinds donderdag vast in haar woning in een dorp in het zuiden van de Gazastrook. 7 uur vanochtend is een gevechtspauze begonnen tussen Israël en Hamas. Ze hebben beloofd dat ze 12 uur lang de vijandelijkheden staken. Wel zegt Israël dat het doorgaat met het opsporen en uitschakelen van tunnels in de Gazastrook gedurende die periode. Tijdens de gevechtspauze kunnen hulporganisaties, medicijnen, voedsel, water en andere hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Op vliegbasis Eindhoven komen vanmiddag de voorlopig laatste kisten aan met slachtoffers van de ramp met vlucht MH17. Twee militaire toestellen met 38 kisten worden rond vier uur op vliegbasis Eindhoven verwacht. Na de minuut stilte worden de kisten in rauwwagens gelegd en naar de korporaal van oud kazerne in Hilversum gebracht. De politie sluit ook vandaag weer de A2 en de A27 af als de kolonne passeert. Vannacht kwamen veertig mare en een groep forensische onderzoekers aan in Oekraïne. Zij gaan naar slachtoffers zoeken en onderzoek doen. Het hoofd van de Russische geheime dienst FSB is een van de mensen... die door de nieuwe sancties van de Europese Unie worden getroffen. Ook het hoofd van de Russische buitenlandse inlichtingendienst staat op de EU-lijst. Brussel maakte gisteren bekend dat vijftien mensen en achttien organisaties... waren toegevoegd aan de zwarte lijst, maar het was toen niet bekend om wie het ging. De tegoeden van de personen worden bevroren en ze krijgen een reisverbod. Het dodelijke ebola-virus heeft zich verspreid naar Nigeria. Een besmette man uit Liberia reisde per vliegtuig naar Nigeria... en overleed een paar dagen later in de miljoenenstad Lagos. Het is niet duidelijk hoe die aan boord kon komen... want grensverkeer wordt streng gecontroleerd. Alle andere passagiers die met hem in de vliegtuig hebben gezeten... worden nu onderzocht. Het virus is in vier Afrikaanse landen opgedoken. Sierra Leone, Liberia, Guinea en dus nu ook in Nigeria. Meer dan duizend mensen zijn besmet geraakt. Honderden van hen zijn overleefd. Overleden. Het weer, overdag is het zonnig, maar er is ook nog kans op een bui. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit, was het. dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 de wereld in kijken je denkt, we gaan we al die leuke knopjes weer indrukken. Gewoon, jippie yeah, en zo. Maar toch, hè, door de afgelopen week is er toch een hoop veranderd eigenlijk weer een beetje. Ik bedoel, uh, hè, al die dingen over, over de, trein. de trein. Dat ga, krijgt toch een andere lading. Dat vind je dat niet? Ja. ja. Ah, ik, heb, ik heb meer iets met vliegtuigen. Ja, maar. ook, maar met die trein. Dat was ook al een paar dagen dat je denkt, komt die trein nou aan? En wat zit er in die trein? En waar is de trein? En je hebt het ook heel erg moe van, maar ja, het is ook wel logisch. Het, ja, ja, het, is, het is bizar gewoon, wat moeten we hiermee? Ja. Ja? ja, niks eigenlijk. Niks? Uh... Nou ja, dat is de vraag. Ja. Vandaag gaan de militairen naartoe. Ja. Die gaan dat uh, beveiligen, dat gebied. Wat is het toch weer? 25 vierkante kilometer is het, hè? Het is niet veel. Dus, nee, het is dus niet veel. Het is de oppervlakte van Zandvoort ongeveer. 25 vierkante kilometer. Ja. Is dat op zijn oppervlakte bij 5x5 is 25 vierkante Nou, ik vind ik toch redelijk veel. Wow. Ja. Nou. Ja. 25 ja, vierkante vingers. Het, het blijft wel zo dat het belangrijk is dat alles. Uh, de onderste steen moet bovenkomen. onderste steen moet bovenkomen. Ja. Maar goed, we moeten ook niet langer in blijven hangen ook, hè? Want ik bedoel, die Sip van FIFA is natuurlijk wel een mooi voorbeeld van. Die hebt zoiets van, kom op, we gaan in 2018 een leuk potje voetbal. WK gaan we regelen ja, ja. in Rusland. Laten we niet te moeilijk doen, we moeten door. Ja, ja. Dat, hij is altijd zo lekker concreet ook. Hè? Niet te veel lopen. Rotzooi en het gezeur allemaal, zegt. Ik kan me nog wel herinneren met dat Mandela. Ook een Mandela was net doodgegaan. gegaan. Dan zouden we een minuut stilte gaan doen. Nou, wat een onzin na drie seconden. Kom hier met die microfoon. Klaar en we gaan voetballen. Huppa. Dat is Sip Bletter. Daar hou ik ervan. De FIFA. Dat is echt een voorbeeld van hoe we in het leven moeten staan. Jongens, niet te veel bij stilzitten. Door. Ja, we gaan gewoon weer door waar we geleven waren. Ja. Lekker botten lekker lul. Lekker zomer vieren. Ah, ja. Uh, het is uh, toepak tot tien uur. Vorige week was ik er even niet. Excuus. Ja. ja. Nou, ja. is je vergeven? Ja. En ik moet zeggen... Het ging goed. We hebben je wel gemist. Ja? Ging, ja, we hebben je absoluut goed. gemist. Oké, okay, dat is altijd leuk om te horen. Ja, toch? Ja, dan, kijk, dan vind je het weer extra fijn om er te zijn. Ja, natuurlijk, dat hoor ik altijd wel graag, dat ik, ik jou ja, ik ben gemist gewoon. Nou, ik was even een weekendje op Ameland. Leuk. Leuk. Leuk. Weet weg, gedoe uh, om daar Ameland. te komen met de boot en zo, hè? Dat valt voor mij eigenlijk, hoor. Anderhalf ja? uur met de auto daar naartoe En dan is het drie kwartier met de boot. En het grappige, op de terug zat ik op die boot. Ja. En toen was ik zo een beetje een gesprek aan... Uh, afluisteren van iemand anders. Ik denk, nou ja, dat heb je ook lekker geregeld. Ja, zo blijven we wel een beetje heen en weer gaan. Ik denk, nou, wat doen ze nou? Waren ze dus. Uh, uh, een echtpaar was dus een zoon aan het bezoeken op het eiland. Ja? En uh, die zouden dus wat spullen meenemen. En die kwamen dus op het eiland aan. En die zo zeggen van, oké, okay, waar is mijn tas nou? Je tas. De boot laten staan? Nee, die had ze in de auto laten zitten. Dus ze moesten ze met z'n allen weer terug naar de vasteland om die tas op te halen. Nee, is, is, is dat ja. dat land waar je niet met de auto mag komen? Nee, je mag wel met de auto hier komen. Oh, maar ja. waarom liet ze de auto dan staan? Ja, dat weet ik ook niet. Omdat je ook, ja, wat was het, 50 euro met je auto te betalen of zo, geloof ik? Nou, op Ameland, volgens mij mag je daar inderdaad niet met de auto komen. Op Terschelling wel, Ameland niet volgens mij. Nee, Ameland mag je wel met je auto, hoor. Ja. Oh, je mag gewoon met de auto. je moet er wel flink voor betalen. En ben jij met de auto gegaan? Nee, natuurlijk niet. Dat is allemaal niet nodig. Je huurt daar gewoon een fiets. En die staat gewoon bijna aan de pond. Dan kan je fietsen huren. Voor niet zoveel. Nou, dat is wel handig om met de fiets te gaan. Ga je ja. de hele tijd fietsen? De hele tijd fietsen, ja. ja. En dat ja. noem je vakantie? Uh, nou, ik heb niet de hele tijd gefietst, hoor. Ik bedoel... Volgens mij, ik moet bij elkaar misschien 10 kilometer gefietst. Uh, oh, nou, dat echt wel op hoor. Nou, het is vandaag ook een beetje een feestdag. Want natuurlijk op deze dag zijn er altijd mensen jarig. En wie is er dan jarig? Nou, dat kan ik wel eens even noemen. Mick Jagger van de Rolling Stones. Oké. Okay. Hey, nou, ik kan je wel stellen. Terug wordt vandaag. Mick Jagger. Sweet Thing. Grappig pak het oude cdje van een Spirit staat deze single op. En dan zie je hem met je gespierd in de camera kijken. Hand voor zijn buik. Dan volgens mij hartstikke strak, maar goed, is zal misschien toch een klein beetje een velletje hangen. Dat je nou En Dit is alweer een cd volgens mij van 15 jaar geleden, misschien wel 20 jaar geleden. Ik heb niet zo ingedoken, maar goed. Dus de man is altijd erg bewust bezig, volgens mij hoe hij eruit ziet, hoe hij zich presenteert aan de wereld. En het lukt hem altijd op een hele goede manier. Want pas geleden is hij natuurlijk nog weer op het podium gekropen, samen met die andere bejaarden. En ze hebben nog even een show weggegeven. Dat je denkt van. Ah, ziek idee! Dat is echt. Uh, werken naar je 65 kan gewoon nog. 71 is toch zo oud, nog niet? 71? Als je er maar genoeg. Dat zei je toch? 71? 71. Ja, maar als, als, als rockartiest nog steeds uh, als je op naam te maken. Uh, troep in spuit. Kan iedereen... Uh, ja, ik weet het niet. Nee, ik heb, nee, sorry, ik heb iets meer respect voor Mick Jagger. Ja, ik heb ook wel respect ja? voor hem. Ja? Maar 71, ik denk ook zeker door het leven dat hij geleid heeft, dat de laatste jaren veel gezonder is dan vroeger waarschijnlijk. Ja, dat, dat denk ik wel. En, ja. de, en het bewegen en zo, dat dat gewoon, iemand gewoon wel goed houdt. En dat je zoveel fans hebt, daar word je volgens mij ook wel gelijk. man, daar groei je echt van. Ja, toch? Ja, dat heb ik ook gewoon echt. echt als al had ik hier ook fans, niet kunnen staan, gewoon ja. al die fans, altijd die, die, die commentaren. Soms ook best een beetje scherp, een beetje. Dat geef ik helemaal niet. Dat geeft ook helemaal niet. Je mag best een beetje scherp zijn. Ik kan niet altijd gelijk hebben. Ik heb wel vaak gelijk, maar ik kan niet altijd gelijk hebben, natuurlijk dat kan niet erop. Nou, ja, ik moet eerlijk zeggen nou, ja? een compliment. Ik loop uh, laatst na de radio loop ik in de supermarkt vrij snel. Ja? Oh, nou dat is toch oh. waar. Hoor ik je net op de radio en nu loop je zomaar oh, hier. Ongelooflijk. Nee, van, oh, jo, je werd helemaal. je wild in het rond. Tja. Ja. Dat je, ja, precies, dat je zomaar rondloopt, dat ja. je geen mensen om je heen hebt die je beschermen. Nee, precies. Nee. Ja, mijn beveiliging, die, uh, ja, die heeft altijd vrij in het weekend. Ja. Ja. Ah, Ik heb ninjas als beveiliging. Ninjas? Ja, die zie uh, je niet. Die schildpadden, oh, oh ja. ninja turtles, ja. Ja. en dat ook. Oké, okay. oké. Okay. Zijn het van die yoghi's die daarvoor nou voor kleed zijn in zo'n pak? Ik ja. zie het wel voor me. <laughs> dat is wel jouw, met jouw ding. Ik heb jou, een standaard vier om nou. Ja, nee, ik bedoel, jij zit wel een beetje in die gamewereld. Dat lijkt me ook een beetje van die mannetjes uit de gamewereld. Ja, hebben ze nou. ook stokken bij zich en zo? Ja, zo, en van die van die van die. Maar die kunnen ze niet gebruiken, want ze hebben geen vingers. Oh nee! Yeah, is ja. dat is waar. Ze hebben hele ver, rare hoe ver ze dan? Ja, dat vraag ja, ik nou dat, ook. Dat of. heb ik ze nog nooit zien doen, want dat is nog nooit nodig geweest. Oh, oké. Okay. Nee, nee, het is echt praten, het is echt overleggen. Praten, praten, praten. En dat Leonardo, zijn dat, een... dat allemaal van die aparte namen? Hoor? Ja. ja allemaal, allemaal schilders. Ja. Oh, is dat zo? Ja. Uh, da Vinci, uh, Leonardo. Uh, Langen. Ik weet het niet meer. Nee, precies. Ja, nee. Nou, hey, hey, Dat valt dan wel weer tegen. Ja. Het uh, is uh, de zaterdagmorgen. Het is, uh, is kwart over acht. Welkom bij het radioprogramma. En ik las in want Ik dacht even, hey, hebben ze nou toch voor elkaar uh, de Uneco... Die zegt binnenkort, toen te gaan beginnen met het bouwen van de windmolens... hier in Zandvoort, op ja. 23 kilometer uit de kust... Ik 23, dacht, ja. 23? Toen dacht ik zelf van, nou, is toch redelijk? Ja, dacht ja. ik wel. Maar nu lees ik verder op de eh, Zandvoortse kranten-internetsite... dat je een petitie kan tekenen dat ze nog verder uit de kust komen. Ik heb wel eens ik horen dacht, fluisteren dat als je de kromming van de aarde neemt... dat je na 8 kilometer al niks meer ziet. Nee. Dat je niet verder dan 8 kilometer kan dus zien. Ik las dit. Ik denk, nou, ik ben tevreden. En, en eco. Die dachten bij zichzelf, laten we ook nog een keer een mooi gebaar maken. Dus ze hebben nu een soort fondsen in werking gesteld. Zo van, nou, zodra de windmolens actief worden... gaan ze elk jaar nee, 45.000 euro storten in een soort fonds. En daar kan je dan aanspraken maken als bewoner. En zeggen van, nou, ik heb een geweldig plan voor de kust. En dan kunnen ze daar, met dat geld kan je dan iets gaan doen. Alleen, dus, hier in Stamford zijn ze dus nog niet tevreden... met 23 kilometer uit de kust vandaan. Ik dacht dat het 12, 12 mijl is dan... Is dat 23 kilometer? Het Ging toch over binnen uh, de 12-mijl zone? Ja, gedeeld 2 maal 3. Dus 18 kilometer, 12-mijl. Ja, dan is dit toch verder. Nou ja. <coughs> ja. Maakt niet uit. Ik woon zelf niet in Zandvoort, dus ik moet er eigenlijk niet veel 16 zeggen. 16-mijl. 16 ja, we zullen ja. afwachten hoe dat verder zich ontwikkelt. Straks meer Zandvoortse berichten natuurlijk. Maar we hebben ook nog een soort rare berichten nog. Dat je denkt, nou, komt dat nou weer vandaan? Die hebben we zeker. Er is een uh, vierjarige jarige jongen verbannen uit de donutzaak in Amerika in Monroe in Connecticut. Hij had, uh, hij had alleen maar gevraagd aan een uh, andere klant... of ze zwanger was. Nou, en uh, de mensen van die zaak vonden het zo omschof... dat ze gelijk de toegang ontzegd hebben... en ze mogen er nooit meer komen. Huh? Ja, en die moeder die zegt zelf... Van, nou ja, och, nou dan halen we toch lekker die donuts ergens anders. Dus hun, uh, hun oh. verlies, dag. <laughs> Je mag niet zeggen... Ja, het it is in Amerika natuurlijk. Kinderen van vier, die, uh, die zijn nog wat dat betreft ook... Je nee, kunnen ja. echt ook helemaal stom verbaasd iemand kijken... van die geen oor heeft of zo. Of ja. die in een rolstoel zit of zo. Van wat raar. Ja. <laughs> ja. ja, ja Daar het... kunnen ze niks aan doen gewoon. En, ja, je ja. hebt natuurlijk ook wel te maken met het dikke syndroom in de Amerika. Natuurlijk. Ja. Heel veel mensen zijn dik. Dus ja, als je dan nog een keer wel gezegd... ben je zwanger? Ja, dat is uh, vervelend. Dat is dan vervelend. En ja. misschien probeer je wel zwanger te raken en dat lukt niet. En je wordt alleen maar dikker. Dus frustratie. Ja. Dus dan is het misschien Er zit een heel verhaal achter. Uh, nog straks. Ja, ik, ik heb nog uh, even terugkomend op het vorige bericht. Ik ja? heb even opgezocht hoe ver je dan aan de uh, horizon kan kijken. Ja, dat is een goede. En um, dat ligt er een beetje aan hoe hoog je staat. Ja? Even ervan uitgaande dat je 1,70 meter bent. Ja? Dan kun je 4,8 kilometer kijken. Als je 2 uh, meter bent, 5,3 kilometer. Ja, dus dan is uh, dus 23 scheelde... kilometer prima. is 23 en, kilometer prima. En, en hoe hoog is de weet dus weten jullie dat ongeveer? 60, 60 denk ik zo'n beetje. 60, oké. Okay. Dus 70. dan sta je op... Uh, Beckham uh, Palace, moet je mij horen, oké. Okay. <laughs> ja. Bouwens Palace. Uh, ja, precies. Dat is 60 meter, ongeveer? Dat is wel ja. Dan kun je ongeveer 29 kilometer kijken. Dus oh. dan zou je net de toppen van de windmolens kunnen zien? Ja. Oké. Okay. Dus. Nou, uh, wat moet ik tekenen? Ik ben <laughs> ja. ervoor. <laughs> ja. ja, ik vind het ook prima. Nou goed, ik ga er toch nog eens even verdiepen hoe het nou echt zit, want die petitie... Oh, nee, dit steeds... staat hier 70 meter. Ik, uh, kijk even nou gauw. Oh, oe. Palace oh. Hotel Zandvoort. Skyscraper, skyscraper City. En de oh, hoogte oh, 70 meter. Ja. Nee, dan kun je al 31, kun je al 31 kilometer kijken. Oh, daar staat het. Oh, ja, nee, dan Herstelis zie je zo. Dus nou, maar dan wordt het een attractie. Dan kan je daar opklimmen om de windmolenpark te kunnen zien. Oh ja, ja, ja, ja. dan kan en je ook het omdraaien. Weer een functie voor Power spelers. Kijk, precies. We en zijn alleen maar Een duurzaam uitje. We zijn, zijn eruit, dames en heren. Een plaatje dienst zo toepaselijk is, maar toch leuk is: Cold 45. Oké. Okay. Ja, over het wapens doen en zo in Amerika. Een plaat waar je niet op zit te wachten. Goedemorgen, dit is Toepak Leeft. If I Down. If I'd been born an astronaut, I'd travel through space Exploring the galaxy, that's how I'd spend my days I'd build myself a rocket and I'd fly us to the moon That's what I do As an astronaut, I ain't sure if I will make it through this moment stress Judy Blank. Het is echt... Ik vind het grappig, dit soort muziek. Ik weet niet waarom. Het is grappig. Als je bepaalde hoopjes. Sorry. Ja, houdt op. Nee, gaat nog een tijdje door. Ja, weet je het zeker, weet je Nou, het zeker? Ja, is nu echt afgelopen. Judy Blank dus, meegedaan met het, uh, iets met het, niet songfestival, maar het uh, singer-songwriter-context met uh, Giel Belen. Oh ja. Daar deed ze mee. En het grappige is, je denkt een gegeven moment van, nou, dit is vals. Ja, dit is echt duidelijk vals. Ik denk, ze dan niet, maar later had ze de noot weer helemaal zuiver. Het dus is net of ze voor de grap, een klein beetje vals zingt, om later weer heel gewoon te zingen. Ik ja. weet niet, het is iets nieuws. Ik, denk ik moet er even dus is... Ja, Ik denk dat ik ook misschien nog een kans ja. maak. Nee, ja, ik denk dat, niet. dat zou wel positief zijn. Het zou bij mij ik... andersom zijn. Bij als mij zouden momenten zijn dat ik goed zing en de rest is vals. Ja, maar als je gewoon tegenwoordig... ook als je vals zingt, ja? maar gewoon vals zingen mag... Ja? dan kun, hebben we opeens straks heel veel zinger-songwriters. Oh, heel veel. Ja, maar er zijn genoeg zinger-songwriters die zelf niet zingen. Nee, want dan ben je geen zingersongrider. Dan ben je geen Dan nee, ben je een songwriter. Dan ben je een writer. Songwriter. Nee, songwriter. Okay. Componist. Ko da oh, dat is veel oh, mooier nog. Ja. Ik ben een componist, zeg. Dat Zo. Wat staat je haar wil? Dan nou, ben een componist. Dat denk ik ja, altijd, weet je? Of, of, of, een, of, een, of een producer. Ja, Of een wetenschapper. Dan ben je in één een Einstein, weet je? Als je ja, haar wil doen, dan ben je een componist of een wetenschapper. Dat zou ik nog kunnen. Nou, als we het toch over een wetenschapper mm. hebben. Uh, dit was de astronaut van Judy Blank, dus. Ik weet niet of ze gewonnen had of zo. Maar ik was. Ze is overal op de televisie te zien. Op maar is de radio maandag. Het maandag is. Uh, ja, klopt. Maandag finale. is. Dat. Maar goed, dit ging over astronauten. En ik las ergens op een wetenschappelijke site dat de planeten die we allemaal ontdekt hebben. Die hebben natuurlijk ook allemaal. Uh, uh, allemaal van die rare namen. P340, uh, weet ik veel wat. En dat moet veranderen. Uh, nu gaan ze mensen oproepen om namen te geven aan deze planeet. Om het. Ja, dat spreekt wat meer tot de verbeelding. Want straks dan moeten we die planeten toch gaan bezoeken, weet je wel? Want ik hoorde een paar weken geleden ook van uh, Marcus. Dat, dat we met een voertuig bezig zijn die sneller aan het licht gaat. Dus daar zijn we dan binnen een poep in een scheet. Zijn we daar? Dus uh, ja. dat is voor, voor een vakantieadres. Dus dit... Klinkt dat natuurlijk ook veel prettiger als het een normale naam heeft dan een P34 en, en nog wat. Ja. zijn echt coördinaten dan, hè? Ja, dat is zijn bijna alleen we... coördinaten. Nee, Zalig, heel is... veel dingen zijn naar Kepler vernoemd, geloof ik. Kepler, 33. Dat is, Kepler was ook een uh, sterrenkundige, geloof ik. Of uh, zo'n zo sterren... Ja? Zo'n uh, gotel. Huppeltelescoop of zo? Ja, sorry, ja. Dacht ik. Ja, Huppel zou ook wel iemand bekend zijn, dat weet ik niet eigenlijk. Ja, maar goed, het is de zaterdagmorgen bijna half straks en half wat uh, regioberichten, wat dingen die hier spelen. Natuurlijk hebben we het al over de windmolens. Het was een tijdje stil rond de windballens, maar het is nu duidelijk. We hebben, gewoon, we hebben het getekend net, het komt op 23 kilometer. Precies. Klaar. Jij mag eerst. Ja, ik mag, ik ja, je mag eerst. Wat een eer. Wat een vliegtuigen. Is, het, ja. al, is ja. het wijs om over vliegtuigen te praten dan? Vraag je je altijd af. Ja, dat, dat is altijd een beetje tricky, Maar ja. het, het vliegtuig van. Um, onze uh, skier uh, Michael Schumacher, oh, ja. die uh, staat te koop. Oh. Het oh. vliegtuig uh, had een nieuwwaarde van 25 miljoen. En Zo. je kan hem nu al uh, als tweedehandsje op de, op, ja zeg maar, hij, ze doen hem van de hand uh, voor 20 miljoen. Ja, dat, dat gaat dat valt niet lukken. Dat op, ja. op zich nog mee. Hè? Nee. Zou je ja. daar nou een makkelijke lening voor krijgen, Als jij een Als je een privéjet privé kan kopen, dan heb je geen lening nodig. Oh. Deze, als je uh, kan vliegen, dan... Nee. Maar ik betwijfel dat als je 5 zeg maar, miljoen eraf haalt... ...of het dan al interessant wordt. Ik denk dat iemand die dan een vliegtuig gaat kopen... ...denk ja, ik maar, mezelf van, nou doe die 5 miljoen. Maar, Ga we als ik kopen. zeg, kom op, voor 5 miljoen. Maar daar heb ik een nieuwe. De, de initialen van uh, Mike Schumacher staan er wel op. Dus ja. er zit wel weer een, een, een meerwaarde aan. Ja, dat is uh, ja, de dan brand nemen. Ja, maar dan moet je echt iets in, uh, met Autosport hebben. Dan is nou. het een verzamelobject geworden, zeg maar. Ja, ja, maar als je iets hebt met Autosport... ...dan wil je geen vliegtuig. Nee. Nee, nee dat wil je een hele mooie dure wagen kopen. maar ja, Nou ja, ik denk dat, ze, dat zijn sportwagen ongeveer net zo duur is. Ja, geloof ik ook wel. Hmm. Hoe gaat het er als met de Schumacher? Ik nou, dat hij, hij, hij, hij was uit coma toch? Ja, hij ligt nu 200 dagen in het ziekenhuis. Ja? En uh, hij is uit coma. Uh, hij kan alweer een beetje communiceren. Oh, echt waar? Ja. Tenminste, dat staat in dit bericht. Oké, okay, En uh, ja. Maar o, de rest is er nog weinig. Uh, of hij ooit gaat racen is uh, nee, dat waarschijnlijk is ja, niet. Ja, maar, maar dat is nog nog heel... heel he, he, he, he, he hoeft geen niet meer te presteren, dat heeft hij gedaan. Dus nu, dat, uh, het is nu het feit dat hij gewoon weer een beetje bij komt bij de wereld. Ja, ja. Hij dat is toch nog van, van zijn geld kan genieten en zo. Ja, nou, in ieder geval dat hij... Die, die, die, hij leeft nog. Ja. Want ja. ja, ik bedoel de meeste mensen die in coma liggen. Die echt goed in coma liggen heel lang. Nee, daar hebben we voorbeelden van. Ja, er is een andere Nederlander die dat... Ook niet treden, zeg maar. Nou, straks de Sanfordse berichten. Myself. En uh, nu is er even een plaatje van uh, alweer wat nou, voor mij 20 jaar geleden volgens mij. Marcy Playground, Sex and Candy. Oh. Hangin' round, downtown by myself. And I had so much time to sit and think about myself. And then there she was. Like double cherry pie, yeah there she was. Like disco super fly I smell sex And candy hair Who's that lounging In my chair Who's that casting the here stares In my direction Mama this surely Is a dream Yeah Yeah mama this surely Caffeine And I was thinking about myself And then there she was In platform double suede Yeah, there she was Like disco lemonade I smell sex and candy, yeah Who's that lounging in my chair? That casting fear yeah. stares in my direction. Mama, this Charlotte is a dream. Yeah, yeah, Mama, this Charlotte is a dream. Yeah, yeah, Mama, this Charlotte is a dream. Yeah. I smell sex and. Here, yeah. who's that lounging in my chair? And who's that casting devious stares in my direction, Mama? is al van de fiets daarvoor, echt waar. Jolande, hey kom eens van die fiets af. Ja, ja, heel goed. Het is half en half altijd wat Zandvoortse berichten en zo nu natuurlijk ook Nieuws uit Zandvoort. Zeker weten nieuws uit Zandvoort. Ik zie wat schokkende beelden op de monitor bij Marcus. Ja, afgelopen, in de nacht van donderdag op vrijdag. Is er een automobilist die had een, wilde een connection bus inhalen. Op de uh, Zandvoortslaan. Um, ja, en. Om, toen kwam net uit de andere richting kwam een uh, taxi aangereden. En die zijn frontaal op elkaar gebot. Uh, ze probeerden nog te remmen, maar ja, dat was al te laat. Uh, de man is ook nog tegen de, de, de bus aangekomen. Uh, en uh, zowel uh, politie, ambulance als brandweer moesten ter plaatse komen om uh, ja, bij het ongeval uh, in te grijpen. Um, de chauffeur van de inhalende wagen uh, verklaart de bus te willen hebben ingehaald... om de streep, omdat er plotseling een dier op de weg zou staan. Huh? Oké, okay. okay, dat laatste maar, stuk wat, dat snap ik even niet. Nee, oké, okay, maar goed. Uh, zijn ze gewond? Uh, bedoel, zwaar ja, gewond? Hè, dat, dat zocht ik dus eigenlijk. Maar ja, ik zie het ook zo dat... niet in het bericht. Dus ik denk, nee. nou, ja, misschien weet je iets meer, maar... Ja, helaas. Ja, helaas, het ziet er heel heftig uit. Een rode wagen aan de ene kant, redelijk in elkaar. En ik moet zeggen dat de, de, de Faraday kooi, of noem je het weer, dat gedeelte waar... Ja. dat is redelijk in, in contact, intact nog. Okay. Dus hij is niet helemaal ingekreukeld. Maakt altijd iets meer uh, kans dat je het overleeft dan. Uh, meer Zandvoortse berichten. Ja, vandaag uh, is er een Amsterdam Zandvoort Festival in Zandvoort. Niet te toch heel veel aan wat er dat gaat gebeuren. Lekker Amsterdamse muziek, maar live bij die horeca horecagelegenheden in het centrum... Van Jordaanse meezingers, tot bekende Nederlandstalige meebrullers. Ze komen allemaal voorbij. En uh, diverse artiesten treden op vanaf de terrassen van Jenk Saloon. Café Het Wapen van Zandvoort. En vrijwel iedere uitgaansgelegenheid in Zandvoort. Een menig bezoeker kan ze hard ophalen. En het is uh, vanaf 8 uur en het is gratis. En er is op Facebook uh, een, uh, iets dat heet Muziekfestival Zandvoort. Dus kan je even verder kijken waar je kunt zijn. Ach, daar wil je bij zijn. Hè? Ja, toch? Het lijkt, lijkt me... Oh, ja, even Eddie Wally erbij. Komt die, dan ook, die komt uit België, hè? dat is geen uh, Amsterdamse, toch? Nee. Maar het is wel een beetje dit gehalte, toch? Ja, iets van nou, de Amsterdamse grachten en zo. Oh, en ja, gezellig soort... hoor. Ik weet ja, waar oh. ik in ieder geval vanavond niet ben. In Zandvoort. Nee, je moet er van houden, maar als je echt van een biertje houdt... een beetje gezellig houden... Nee, dan zoek je een beetje van het de, de, de, van, van, van trein. dat je denkt... nou, hier hoor ik de muziek het minst. Nee, of je, je kan doorlopen naar het strand... want daar heb je bij de haven van Zandvoort... swingstation beachparty... Oké, okay. dus uh, ja, kijk. kijk van alle markten thuis in Zandvoort gewoon. Nou, uh, oplettende Zandvoorters hebben het wel gemerkt, namelijk het Veenema Plein is een uh, experiment geworden. Het is een experimenttoneel uh, geworden van allerlei rare dingen. Ze hebben plantenbakken neergezet. Ze hebben, wat uh, is er nog meer? Oh, ze hebben een, een, een torentje neergezet en iedereen klopt op dat torentje. Nou, ziet het nou wel uit, Kijk, torentje. Nee, het is geen torentje, het is een wc. Sinds dus kort hebben ze daar nu ook een bordje opgehangen. Wc. Nou, ik zal je wat vertellen. Ja? Hij is weggehaald. Is hij weggehaald? Inmiddels, ja. Oké, okay, ja, want ik las eerst dit in de Stanfordse krant. En later las ik ergens anders weer in een of andere iets. Dat ze, uh, Het was onduidelijk voor de mensen van, wat is het nou? En toen hadden ze er een bordje opgehangen. WC. En uh, ja, het is natuurlijk wel een beetje maf om op een torentje te gaan staan... en dan te gaan plassen. Maar het is toch heerlijk als man zijnde dat ja. je gewoon zo... Over zee kijkt terwijl je aan het plassen bent. Dat is wel heerlijk. It's, ja, lijkt me ook wel gewoon zo. Bijna iedereen die voorbij kan lopen zo. En jij staat zo lekker te plassen. Ja, heerlijk hoor. Je moet het wel kunnen natuurlijk. Uh, nou, als je moet, dan kun je het altijd, hè? Ja. Ja, anders moet je nog even wat meer drinken. En zeker s'avonds laat lukt het altijd elke man wel om op te plassen natuurlijk. Ja, dus Want er er wordt daar wordt veel gepast Maar goed, ze zijn druk bezig om dat hele plein een nieuwe imago te geven. Er schijnt zelfs groen te worden geteeld. Uh, bietjes of zo las ik ergens. En als je denkt, van nou, ik wil een maaltje pakken... dan mag dat ook gewoon gepakt worden. Dat is helemaal geen punt. En verder zijn ze bezig om uh, mensen op te vangen bij het uh, station. Om mensen ook een beetje uh, te laten uh, zeggen van... Uh, Waar moet je heen? En er wordt borden geplaatst, dus het wordt aangepakt. Het is, uh, ja, het wordt een beetje op de kaart gezet. Dat is mooi. Ja. Goed, nog meer? Nog meer? Ja, ik wil uh, dat er tegenwoordig. Uh, heeft de gemeente een extra service geboden voor fietsers met zachte banden. Bij de parkeerplaats de Zuid is een openbare fietspomp geplaatst, waarmee iedere fietsband van lucht kan worden voorzien. En een klein gebaar waar ongetwijfeld veel fietsers blij mee zullen zijn. Maar ja, ik denk zelf bij de parkeerplaatsen de Zuid. Daar, daar, daar komen auto's, ja? Geen fietsen. Je hoeft dan ergens midden in de dorp of zo. <lacht> Toch? Ja, ik weet het niet. Ja. Ik, het lijkt me een vrij gevaarlijk ding, want het staat gewoon in een stoeptegel vast. Ja. En ik weet niet of je daar ook kan fietsen, maar als je daar aankomt en je ziet hem even niet, dan. Uh... We rijden tegenaan. Dan gaan die kinderwagens die over de stoep rijden? Die, uh, ja, nou nee. goed, het is natuurlijk een mooi gebaar om een fietspomp gewoon, uh, ja, gewoon daar neer te zetten. Maar van, zet hem lekker even in, in, in het dorp ergens. Ja, ik weet het niet. Ik, ik zie alleen maar een paar die fietsbomp. fietsenstallingen allemaal. Daar. Daar? Ja. Ja. ja. Nu moet je eerst een stukje lopen om je, je fiets op te bompen. Je fietsband Nee, op te de Nee, er staan allemaal fietsenstallingen natuurlijk overal. Dus zet erin op het station neer bij die fietsenstallingen. Ja, maar ik heb geen idee waar deze nou precies staat. Daar heb ik geen beeld van. Nee, een parkeerterrein de Zuid. Die, uh, uh, dat is echt Helemaal ja. tegen de duinen aan. Oh, Oké. Okay. En ik denk dat daar eigenlijk niet zoveel fietsers voorbij komen. Dus die moet je er speciaal gaan zoeken. Er is hier ergens een fietspomp in het dorp. Nou, zo is na. Nou, en mensen vannacht. Hoe lang zou het voor die mee je... is? He? Voordat iemand hem meeneemt. Ja, hij zit vast... Nee, hij zit vastgeschroefd. Echt met schroeven in, uh, in de grond. De grond. Okay. Maar ik ah, heb dus... al zo van, uh, misschien gaan, komt er nog bewegwijzering richting fietspomp. Dat lijkt me ook wel erg leuk. Hij nee, moet wat groter bordje, worden. Ik... Kijk, dit is een kleine versie. En misschien kunnen ze een kunstenaar. Ja. En volgens mij had hij die tijd in standvoort wel wat kunstenaars wonen, dacht ik zo. Oh, genoeg. Oh. Wat heb je met deze dorpjes dus in berg en zee ook? alle kunstenaars. kunstenaars laten ze een hele grote versie maken van de fietspomp Dat het een bezichtiging is. Ding wordt. Dat ja. je van. Als we hey. in het uh, nieuws komen, het echte nieuws. En niet in de Zandvoortse courant. Nee. Maar gewoon landelijk. Oh, wat, is er, wat is er mis met de Zandvoortse courant? Nou, dit is zeer plaatselijk. Maar ja. de toeristen die hier uh, op een fiets komen, die willen hun pompje gebruiken. Ja, toch? Ja, ja precies. Ja. Nou, uh, we gaan straks nog verder met Zandvoortse berichten. Eerst even jazz. Ja, leuk dit. Benjamin Franklin, nieuwe single heet Trouble. La at night Doesn't sleep for days I guess he's carrying something that the pillows can take away I feel just like him Except for me it's double. Baby I've got you and you're trouble, trouble. When you're trouble. trouble I used to not need nothing Now, trouble is all I need. Well, now, now, now. Well, Tessie loves excitement. Can make a dumb moment a thrill. She does whatever she wants and puts it on my bill But that ain't so expensive I got it covered in my sleep You see, darling, I got you And your trouble Trouble Well, your trouble Trouble used for nothing, need nothing Well, trouble is all I need In a way, it would be a relief. It really wouldn't be so bad. You see, darling, I got you and uh, your trouble, trouble. Well, your trouble, your trouble. I used to not need nothing. I used to not need nothing. I used to not need nothing. Now trouble. Benjamin Franklin, nieuwste day. Volgens mij op het horen geweest op het uh, uh, uh, uh, uh, Jazz Festival. Voor mij is dat alweer twee weken Sorry. geleden of zo is, het, geloof ik, Ja, yeah. Trouble. Het ging over, over problemen. Oh, ja. Dat is, ja, dat is ook een serieus probleem. Die meeuwen. Oh, ja. oh. gek worden. We ik in Alkmaar, ik doel, Alkmaar is gewoon inlands, hè. In, daar hebben we ook ontzettend veel meeuwen. Je wordt er helemaal gek van. Gewoon als, je, als je er een tijdje op je dak zit en daar word je er gek van. Dan ga je met een beest dan je dak. En hey, nou op, zouden Ook als de dood hadden ze er gaan nestelen natuurlijk. Maar doen ze bols nog niet. Maar geloof dat Louis Davids... Carré. Uh, ja? Die wonentoestanden hier, woningen. Je hebt er heel veel last van, las ik in uh, Krant. Want er zitten heel veel meeuwen en jij mag ze niet afschieten, want oh, ze zijn beschermd. Als, ja, mag je ze of, wel, wel met een uh, slinger afschieten? Weet je met zo'n katapult. Ik zou echt, als en ik ze. En dat... ze zijn toch niet beschermd? Ja, wel. ze zijn beschermd. Je Waarom? Omdat moet... het er zo weinig zijn? Huh? <laughs> ja, ik weet ook ik niet. Het zijn er zo weinig. Ze zijn is bijna al... uitgestorven. Ja, echt bijna. Dat is echt Het is <laughs> ontzettend brutaal ook. En als je het ook leest, dat ze ja. op het strand mensen aanvallen bijna. Je krijgt ja. bijna Alfred Hitchcock-ideeën. Nee, birds. maar ik was laatst gewoon, ik was aan het barbecue thuis. Ja. En echt, het worstje was bijna klaar en echt helemaal lekker... En uh, we kijken even niet en uh, er is gewoon zo'n worstje weg. Nou ja zeg. Maar dan hebben we het echt over echt een flinke ja, uh, flinke Ja, uh, flinke maar een worst. Maar dat hij zijn bek gebrand heeft. Uh, God. Nou, dat je echt denkt van nou. Ik moet er van me even af blijven. Oh. Dat kan je heel wat doen met zo'n worstje. Maar nee hoor, dan gaat het weer de verkeerde gaat mee aan de haal. Een meeuw. Nou, <laughs> wij hebben één oplossing. Maar goed, ik wil die geluiden die ik uh, altijd... Die, mijn favoriete geluiden wil ik eigenlijk vandaag niet gebruiken. Pistoolschoten en zo, dat ding allemaal. Maar dat is wel de enige oplossing voor die meeuw geloof ik. En in uh, ja, het Alkmaar. Ja, Nee, in Alkmaar hebben zelfs... Uh, je mag gaan ze ook niet voeren. dan nee, krijg je een bon als je ze voert. Ja, maar dat, dat is sowieso dat niet slim. Je moet meeuwen helemaal niet voeren. Je moet eenden ook niet voeren. Doe ze even normaal. Die mensen renderen het... Of die mensen. Ik, ik zie ze bijna als mensen. Ja, die renderen het wel. Ik ja. wil, die, die meeuwen ook, uh, als je ze brood geeft, ze schrokken er binnen toe. Eenden ook, ze schrokken er binnen. Ze hebben er niks, uit, niks en, aan en ze schijten leven, het er al helemaal bijna weer zo uit. Maar ze leven daardoor dus ook korter. Dus eigenlijk moet je ze wel voeren. Oh, Oh, kijk. Dat, daar hebben we het wel zo over gehad hier. Ook bij, bij Toeboekleven. Ja, en zo. Dat ja. Ik. ja. Nee, maar het is wel zo van... Als je die meeuw in Haarlem... Als je ze voert, kan je dus 120 euro boete krijgen. Dan moeten ze gewoon beginnen, mee beginnen op het strand. gewoon. Ja. Dat gewoon is cashen. Als mensen die ze voeren, hup, 120 euro. Hartstikke idee. En ze gaan nog korter leven ook. Dus wat wil je nog meer? Het is een win-win situatie. Ja, maar ik vind dan ook, als die beesten dan jou eten jatten... Ja. Dan moet je ook betalen. Ja, heb je, te, je hebt erom gevraagd. Ja. ja, dan had je het maar niet ja, zo ja. moeten laten liggen. Nee, nee. dat is waar. Ja. ja, dan zijn we terug bij het worstje. Nou, uh, nog meer spannende... Uh, ik ja. heb wel een spannend bericht, hoor. Ja, we het in over Frankrijk, worstjes, ik denk. Ja, ja. over worstjes gesproken. Ja. Er is een vrouw, die woont in Amsterdam, in het Franse Limoges. En uh, <coughs> ze, ze is zwanger, <laughs> ja. ze is pas getrouwd. En dan blijkt dus dat haar vader... die gaf 15 jaar geleden al aan een vrouw te willen zijn. Dus zijn worstje in te willen leven. Yeah. En hij leeft daar sindsdien naar. Maar haar echtgenoot Christopher, van wie ze in verwachting is... die zegt geïnspireerd te zijn door zijn schoonvader. Yeah. Sinds hij dat heeft opgebo opgebicht. En binnenkort gaan ze twee dus allebei een geslachtsoperatie doen. Gezellig. Met dus die vrouw, vrouw die krijgt dus een nieuwe moeder en een, en een vrouw. Uh, nou, heel raar. Het, het lijkt me wel heel bizar gewoon. Dat je is, en je vader en je echtgenoot die willen allebei vrouw worden. Het is weer eens wat anders. Ja, hè? Ja. ja. Nee, ik, eh, ik snap het. En dan het. moet je dat dan uitleggen aan dat kind. Van, uh, ja, dat is je oma. Het, is, uh, het gaat er allemaal <laughs> afgehaald worden. En, nou goed. Ja, helaas. Ik, uh, misschien hebben ze nou wat mee rondvliegen. Uh, die, uh, die houden nog van een worstje. Die houden nog van een worstje. Ja. Nou, goed, we zijn er weer. Wakey Wake heeft een nieuwe CD uit. En dit is de nieuwe single daaruit vandaan, dames en heren. Dat kan je verwachten. plezier? hebben. Het only oh, takes a little Love. Het enige wat we nodig hebben is een beetje liefde. Om tot elkaar te komen. Gaat dat ooit nog lukken? Ja, nou, maar met Elst zit we echt, echt helemaal verkeerde afslag hebben genomen. Drie vliegtuigen naar beneden, straaljagers naar beneden. In de Gazenstrook is het een puinhoop hier in Nederland. Die Joden worden weggezet. Nou, het is echt een ja. bende gewoon, gewoon. Ik heb hier ook een bericht over. Want het, het schijnt is dus op het vliegtuig van Garkov. Ja? Daar, dat, laat, dat laat ze op niet mis te verstaan wijze... ...zien dat het van de Russen niets moet hebben. Want je kan dus inloggen op het wifi-netwerk van het vliegtuig... ...en ja? dat heeft als naam Poetin Klootzak meegekregen. <laughs> het is trouwens het enige openbare netwerk... ...dus ook de op het vliegveld gearriveerde Russen... ...die even mee willen checken... ...hebben geen andere keuze dan om met Poetin Klootzak in te loggen. En uh, het is ook niet een gewoon een simpele... ...snel bedachte scheldkandonale van de systeembeheerders. Het is gewoon echt een Oekraïns-nationalistisch spreekkoor... ...dat al langer rondgaat op de tribunes van de voetbalstadions... Maar het wordt tegenwoordig overal in het land gezongen, ook. Ja. Jong. Ja, ja, het is. Het is en nog zoveel Russen staan gewoon achter Poetin. Maar ja, goed, ja, die hebben natuurlijk de helft van de informatie niet gekregen, die wij wel hebben. Ja. Nee, precies. Ik, zie, ik zit wel eens te denken. Stel je voor dat er nou een vliegtuig eh, boven Friesland, Friesland wil afscheiden van, van Nederland, weet je wel? Ja. En eh, wordt een Russisch vliegtuig wordt boven Friesland neergeschoten door eh, door Nederlanders, door eh, separatisten van Nederland die bij Friesland. Ja. Groningers, de Groningers. Of, Ja, Groningers. Nou, Groningers, ja, precies. Wanneer geschoten, hoe zal Rusland dan reageren? Ook zo, lekker. Oh. Nou ja, prima. Net zoals wij reageren, weet je wel. Van heel, heel nuchter van. We gaan eerst lichaam maar eens terughalen. Ik denk dat Rusland toch wel een iets andere toon ja, aanslaat dan. Hup, dat dan wij dat gediplomeerden. Dat, dat is natuurlijk ook wat, wat Timmermans natuurlijk ook wel erg mooi heeft gedaan. Gewoon heel emotioneel iets laten zien. Alleen, dat is het enige wat we kunnen doen. Ik bedoel, Rutte heeft ook wel heel, goed werk, heel veel werk verricht om die lichamen terug te halen. En dat mooi af te wikkelen. Het is ook fantastisch, die, die, die, die, uh, de binnenhalen van die lichamen. Dat, er, dat hebben ze op een waanzinnig mooie manier gedaan ook. Het leek wel een Stanley Kubrick film. Zo, stijlvol. En dat gaat de hele wereld over. Ja. Ik bedoel, als je dat op CNN ziet met al die uh, titels eronder van CNN... denk je, kijk, zo moet Nederland naar buiten komen. Zo omarmen we ja, onze vind slachtoffers. Zo ik moet vind het. allemaal wel heel erg politiek, hoor. Ja, dat, moet ook, dat is niks anders. Wat kunnen we straks doen... als we al die lichamen binnen hebben? Dan zal Rutte zeggen... Eh, nou, gaan we die militairen daar naartoe sturen... zullen ze even die Russen aanpakken. Dat kan helemaal niet. Dat kan echt helemaal niet. We hebben te maken met politiek, we hebben te maken met handels... we hebben te maken met de WK, want het, de WK in 2018 moet dat, wel doorgaan... want voetbal ja. is ons leven. Dat, dat is wel het belangrijkste. Ja, tuurlijk. Nee. Nee. <hijen> toch niet he. Nee, we ja, kunnen niks, we zitten helemaal respectvol. vast. Het is wel heel respectvol gedaan, maar het is ja, ook ja. normaal gesproken... de slachtoffers volgens mij die uh, in de als in Amerika gemaakt uh, uh, uh, uh, ge -ge gevallen zijn... die werden ook altijd zo mooi uh, binnengehaald, zeg maar. Ja. Voor respect. Ik vind het echt... Uh, ja, ja, ja, die Amerikanen, die Amerikanen die zeiden er ook iets over. Het leek wel of we naar een pograaf van JFK zaten te kijken van vroeger. Ja. Daar leek het op. Ja, het was gewoon heel stijlvol. Ook die manschappen die dan tegelijk lopen met die kist. Ja, het is echt... Ja, ik heb petje af dat ze dat zo hebben, goed hebben geregeld. Als tegenhanger van dat je dat veld zag, het open veld met al die... Al die, die persoonlijke bezittingen. In die, ter, ja, en die zakjes die ze dan zou, oh. zo... Zo, nou, je ligt ook weer wat en daar liggen wat. Dat is allemaal goed bedoeld natuurlijk. Maar dat is een heel andere mentaliteit daar ook. Dat kan je niet vergelijken. Natuurlijk. Maar ik vind het mooie binnenhalen van lichaam echt fantastisch. Alleen ja, we kunnen straks verder niks. Het is straks uh, even goed praten nog en dan... Uh, met Poetin zal misschien een klein beetje kniebuiging maken. Ze van... zal. Zal hij zeggen van... Zal. Ja, niks. Nee. Oh, wat zegt hij? Ik denk dat hij sorry zegt. Vang! Ja. Nou ja, Dat is het dan. Wachten, we En ja, we moeten door. Ik had op het moment dat, ja? dat we zeg maar die twee minuten stilte hadden... Ja? toen had ik twee uh, hitchhikers. Hoe noem je dat in het Nederlands? Uh, uh, lifters. Lifters. Ja? Die had ik mee. Ja? Oh. En, en, en ik, ging, ik reed over de A2 en ik zette hem aan de kant. Want op de radio hoorde je. Ja? En ik zette hem aan de kant op de, in de file. Dat is apart. Met twee een lifters part. in je auto. Ja, okay. in de file van... Uh, bij de benzinepomp. daar yeah? stonden nogal veel mensen stil. Yeah? En uh, ik moest het uitleggen in het Engels aan die, die lifters. Ja, en dat ja, ja, ja. is best wel moeilijk. Dat is wel apart. En ze hadden zijn. wel. Zij hadden, <laughs> ja, het, was, het, waren, het waren polen. Oeh, ja. oeh, oe. nou, kan net. Dus, um, maar. Um, ja? Ja, ze, ze, ze hadden er wel van gehoord, maar het was best wel. Ja, twee minuten stilte. Oké. Okay. Ja, ze snapten het niet helemaal. Maar misschien kwam het ook door mijn Engels. Ja, ja dat kan heel maar, goed. Oh, ik, ik vind het wel uitdaging dit. Je wist dat die twee minuten eraan zouden komen. En ja, je ja, stond met twee lichters in je auto. Ja, ja, maar ik reed ook over de A2. En ik had gehoord dat de A2 zou worden afgesloten. Later bedacht ik, wacht, dit stuk helemaal niet. Maar da, da, daar kwam ik pas de volgende dag af. Ja. Dus ik dacht, ja, als ik ze nu laat staan en die weg wordt afgesloten... dan zijn okay. ze nooit in Amsterdam. Nee, nee, dat, is ja. nee is, dat is wel grappig om jezelf in dat soort situaties toch echt te dwingen. Ja. Ja, dat je denkt, hé, dit moet ik toch even hey, dit moet ik even anders aanpakken. En dan uh, nog even, even een minuut stil. Je kan ook denken van, nou, wat jij gewoon doet. Zet gewoon even niks. Maar het moet. En het hoort ook zo. Nee, ja. nee dat hoort er wel bij. Ja, zeker weten. Nou, uh, straks meer uh, wetenswaardigheden. Aparte berichten natuurlijk. Maar eerst nog even wilde muziek. Oké, okay, dit nog. reef set the record straight. Dat moeten we nog gaan doen, Ja. Deze deze doornemen. Ja, dat doe je bijna niet. Want die moet ook alles zien. Uh, iTunes staan, alles op je computer. Geef je, hey, maar dit is een grappig plaatje, zeg. Set the record straight. Precies, dat moeten we nog even doen. Reef, uh, volgens mij alweer over 15 jaar geleden. Of zo, Het maakt ook allemaal niet uit. Sommige plaatjes zijn gewoon tijdloos. Het blijft gewoon maar doorgaan. Heerlijke muziek om het deze zaterdagmorgen een beetje door te brengen. Straks uh, na uh, 9 uur hebben we ook nog even... Wat gebeurde er allemaal op 26 juli door de jaren heen. En ik kan al gemeld dat Mick Jagger is vandaag jarig geworden. 71... Dat is wel weer leuk. En ook Kees Jansma is jarig trouwens vandaag. Ja. Ja, ik zie toevallig dat je ja. een keer aanklikt. Ja. Kijk, ik moest even nadenken, Kees Jansma leeft hij nog? Ja, natuurlijk leeft hij nog, idioot. Hij is van 1947. Wie, dus ja. wie, wie is Kees Jansma? Hij is een uh, sportpresentator, producent en perschef van Oranje. Ja. Uh, ja ik, ik weet ook niet of hij nou degene is die altijd al die wedstrijden verslaat die op tv zijn. Met uh, de WK en zo. Al die, uh, wie is daar de sportverslaggever van? Ik ga er even naar kijken. Voel een gaap opkomen. Ja, ik had hem ook al. Ja, ik weet niet, het kan een heel even over voetbal gaan, maar daarna eens ik even weg. Dan, ja, dat heb ik jammer. Ik weet, uh, het is gemist van mijn kant. Sandra Bullock is jarig vandaag. Sandra Bullock, kijk. Ja, die is als van die film met, uh, de, met die boot en... Uh, met speed. Ja, en ook uh, Miss Congeniality. Oh, en ze heeft echt een paar echt genante rollen gespeeld. Ja. Die Ik denk, oh, een vrouwtje doet het nou niet. Ja. Nee, je moet ook best een serieuze alcohol, rollen. hebben. dat zei dus moest afkicken van alcohol. Oké, okay, die, die, die was wel goed. Okay, ja. Dat is wel een serieuze rol natuurlijk. Is er zaterdagmorgen een fijne toestel op aanstaan? Er zijn ook allerlei dingen gebeurd afgelopen week. Maar eigenlijk hebben we alleen maar geconcentreerd en druk op dat, uh, dat vliegtuig wat naar beneden is en, geschoten. Er, was, en, er zijn er, er meerdere ook geweest. Ja, donderdag ook nog weer eentje. En er was nog een vliegtuig die was onder de radar verdwenen. Dat, dat hoorde ik, zeg maar, dat kwam even ergens zo tussendoor op het nieuws. Oké. Okay. En die was uiteindelijk weer terechtgekomen. Was er niet maar... bij Taiwan, was er eentje? Ja, ergens in, daar in de buurt. En er was er ook nog eentje in de buurt. Nou, ik zit even te kijken of ik hier nog opgeschreven had. Nee, er waren er drie er al. Ook nog eens keer twee straaljagers, maar goed, dat was wel weer in het oorlogsgebied natuurlijk. Nou, we gaan even op naar het nieuws van 9 uur, straks negen 9 uur. En dan gaan we eens even doornemen wat er allemaal speelt op uh, 26 juli. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.